Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen amersfoort Noord en Eembrugge 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaden en Zoetewoudendorp 5. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen 2. A16 Breda richting Rotterdam bij Knopen-Terbrechtseplein 2. De A20 naar Gouda bij Knopen-Terbrechtseplein 2. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A16 bij de Van En de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort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 You've got to love and the love En daarvoor de You and in en de Nieuws Ook leuk Hope you love me like you always say do. Hey, ik moet zeggen, het zingen gaat wel steeds beter Nu het uh, programma steeds verder gaat Om later wordt Ja weet je, en dat je komt je stem Je stemt met, uh, warmt warm. op ja. Ja, dus, nou, In je, je, je programma straks ga ik maar met Een half uurtje zingen als je dat wil hè? Ja dat is goed, een half uurtje vind ik wel erg lang maar, Kleine jongen, wil je dat ik die uh, ja, niet een half uurtje. Tergehoren ga brengen Ja dat is goed, maar niet een half uurtje we gaan even kijken naar de evenementen van Zandvoort en de regio. En we beginnen met Amazing Mondays. Dat vindt plaats op 2 juli morgen dus Want de komende maandagen kunt u gaan genieten van een gerenommeerd Haarlems restaurant op het strand. De koks van deze Haarlemse restaurants koken namelijk een aziatisch drie gangen bij Strandpaviljoen Ayuma. Nou, de prijs is inclusief bubbels en entertainment. En heeft u helemaal geen zin om naar Haarlem te gaan? Kom dan naar Strandpaviljoen Ayuma. Met uh, morgen Spaarne 66 die gaat koken daar. Aha, bij, de zuid, bij de strandtent uh, Ayuma. Pa uh, kaartjes kosten 35 euro. En uh, meer informatie kan je vinden via het, uh, de site van Ayuma. En een bunkerwandeling. Elke donderdagochtend vertelt een deskundig gids u tijdens deze tocht in de Oomsambische waterleidingduinen. In en uh, alle in, ins en outs over de betonnen kolossen uit de Tweede Wereldoorlog. Dan gaat van de paden af. Je kunt eventueel de bunkers in als je wilt. voor stevig schoeisel en passende kleding wordt aanbevolen. Deze tocht vindt het hele jaar door plaats en is niet geschikt voor mensen die slecht te been zijn of voor kinderwagens. Ook te boeken op andere dagen en tijden. Kijk daarvoor op bij de arrangementen. Of kijk bij de, ook bij de natuurwandeling met gids. Want de boeren van tevoren boeken bij accommodatie of bij de VV Zandvoort. Okay. Uh, prijs 6,50 per persoon. En kind van 4 tot 8 jaar kost 5 euro. En uh, uh, kaart zijn verkrijgen bij VV Zandvoort Bunkerwandeling, volgens mij zijn er echt heel veel bunkers in, uh, in, in Nederland, Nederland toch? Ja, Spijnwater ligt al heel veel Ja, ja, dus het, na, het lijkt me best interessant ja. En um, 3 juli, dat is dinsdag, aanstaande uh, Organiseert de uh, surfvereniging Zandvoort samen met de Zandvoortse Renningsbegade Een avond over surfen en veiligheid nou, je krijgt dan uh, informatie over de gevaren van de zee, onderkoeling, wat doe je als een collega of vriend in een probleem is, wat doe je als je zelf in een probleem komt. En je gaat het ook zelf uitoefenen of zelf oefenen, dus hoe help je jezelf en hoe help je iemand anders. Het vindt plaats uh, bij de Skyline Australian Beach Bar. Kosten zijn uh, 5 euro als je geen lid bent van de reddingsbrigade en uh, anders als je lid bent 5 euro. Uh, of als je lid bent, 5 euro, geen lid, 5 euro Het bedrag wordt gestort aan, aan de renningsbegade Dus het, een win-win situatie noemen we dat ook wel eens nou, Dat is mooi Vindt plaats uh, 3 juli uh, van 8 tot 10 En meer informatie te vinden via surfverenigingsanvoort.nl Proekpresentatie Adamol en Elsa Dudink in de bibliotheek Ada Mol en Elsa Duding presenteren ieder hier vandaag hun nieuwste boek in het leescafé van de bibliotheek. Ada maakte in 2006 haar debuut met zijn gedichtenbundel Ada Cadabra. In 2008 werd Ada voor een periode van twee jaar verkozen tot dichter bij zee. Deze middag presenteert Ada Mol haar dichtbundel Mol aan zee met hierin alle gedichten uit die periode en meer. En Elsa Duding presenteert haar boek 11 nieuwe sprookjes rond de kabouter met verhalen die zich afspelen in en om Zandvoort. Die bestodel stodel, zal de middag muzikaal omlijsten met enkele melodieën en de traditionele blaasinstrumenten. De toegang is gratis dus bij bibliotheek De Duinrand en het zal plaatsvinden op 6 juli vanaf 3 uur. Wil je nou meer informatie, kijk dan www.bibliotheekduinrand.nl En als laatste vindt volgende week het van National Park Zuid-Kermeland plaats. Nou, het hele weekend vinden er allemaal stoere activiteiten plaats door het hele National Park. Fietsen, wandelen, vliegen, kompas, adventure, boogschieten of juist een rustige mindfulness workshop. S'avond wordt het romantisch, een theatervoorstelling aan het wet. Klassieke muziek bij Kennemerstrand en slaap in de tuin van Landgoed Duim en Kruidberg... Nou, dat is een klein voorbeeld van wat er het komende weekend allemaal is te doen. Meer klinkt informatie. Leuk, klinkt leuk. Huh? Klinkt ja, klinkt leuk. gezellig. Dus ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Het zal er heel erg goed uitkomen. Ja. Nou, wil je het programma zien voor het komende weekend, het Zomerfestival? Kijk dan op wwwnp zuidkennemerlandnl Dus np -zuid Nou, ja, Tot zover de evenementen voor Sanford en Omgeving. Je luistert naar Sommige Kenland en hier is Young the Giant, Apartment. After leaving my apartment, I feel this cold inside me, in houses. Ik uh, startte dit nummer in en de jongens in de studio zaten echt te kijken van wat is dit nou weer voor een klassiek nummer. Nee, het is niet klassiek, het is uh, jammer kwijt. Eindig natuurlijk en een heerlijk zomersweertje. Too young to die op uh, ZFM. Zometeen gaan wij uh, even wat doornemen uit de Zandvoortse krant. Doen we elke week met oog en oor de badplaats door. Elke keer wat leuke Zandvoortse nieuwtjes staan er altijd in. Dat hoor je dus zo meteen En hier is Rochefort, Only to be with you. I used to live my life just fast and free. Gonna do as I feel. Right down to the bone, I was a rolling stone. Just wanna be free. Now I think it just might be. I let more but slide Changing my views. This is a far cry from what I know. Cause all I Feel like he knows this can be right. It's gonna be real. Wat lekker zeg, Roachford op ZFM. Je luistert zonder gekend, want je hoorde Only To Be With You. We nemen even door um, het item elke week in de Zandvoortse krant met oog en orde badblad door. Altijd wat interessante berichten uit Zandvoort. En uh, sinds 25 maart wordt iedere zondag de haltestraat afgesloten om het winkelend publiek alle vrijheid te geven. De horecagelegenheden die de beschikking hebben over een terras mogen dit zonder extra kosten vergroten. Goede zet zou je denken, maar vanaf de eerste zondagafsluiting is er kritiek van verschillende ondernemers uit de straat. Om de vele vaak mondelinge reacties in kaart te brengen. ...heeft men nu een uh, enquêteformulier opgesteld... ...wat alle ondernemers in de Haldestraat wordt voorgelegd. De uitslag daarvan zal bepalen of de afsluiting van korte duur is geweest... ...of dat het een blijvende aard is, of van blijvende aard is. En um, om plaats te maken voor nieuwe aanwinst... Um, ...organiseert Bibliotheek Duinrand in Zandvoort... ...vanaf 2 juli een verkoop van afgeschreven boeken en tijdschriften... Alles gaat weg voor een weggeefprijsje. De tafel met afgeschreven materialen wordt regelmatig aangevuld. Wees er snel bij, want op is op. Dus vindt u plaats bij de bibliotheek van... Af, morgen, Bibliotheek Duinrand in Zandvoort. En heeft u hulp nodig? Dan staat de plusdienst voor u klaar. De plusdienst is er voor alle inwoners en hun mantelzorgers uit Zandvoort. Die steun nodig hebben om zelf redzaam te blijven. Er wordt vooral praktische hulp geboden voor uzelf of voor de personen voor wie u zorgt. Um, de hulp wordt aangeboden door vrijwilligers en is in gratis, in sommige gevallen tegen onkostenvergoeding. De plusdienstjes bereiken via telefoon: 571-17373. Uh, dus 571. 7373, of via e-mail plusdienst.zandvoort.nl. Plus dus plusdienst.zandvoort.nl. Plus Door een verloop in het aantal vrijwilligers, is de Plusdienst met spoed op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor Zandvoorders die hulp vragen bij de Plusdienst. Dus heeft u hier uh, of daar een uurtje over, meldt u zich dan ook bij de Plusdienst. En afsluitend op 16 juni gingen maar uh, liefst 30 leden uh, van Rotary Club uh, Bloemendaal samen met ruim 20 bonus van Nieuw Unicum op pad voor een wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Boswachter Gerard Scholten vertelde het boeiend over de flora en de fauna van dit mooie natuurgebied. Voor de diverse leden van de Rotary was het uh, eerste kennismaken met de groep bewoners van Nieuw Unicum. De kennismaking beviel zo goed dat de Rotary beloofde om volgend jaar weer een groep bewoners op stap te gaan. Nou ja, tot zover met oog en oor de badplaats door. Mo uh, volgende week weer een nieuwe editie. is Katy Perry. Iedereen de hoopt het, hè. Waking up in Vegas. 6.9 is Zon zee zandvoort en zonder zonder C Baby Zon tell me what's up, Get fucked up, so you won't know I'm on you, baby I need you, baby I need to know, to know. you know, You gon' be the girl I wake with in the morning, morning Are You gon' be my girl I broken with in the And if so, I wanna get fucked, cause I'm on you, on you, on you. I'm on you, on you yeah. Yeah. Sip on that coca low. so relax and let your mind go This bitch hate better than a motherfucker I just gotta be her main lover, lover My old bitch, what she think of? Her? She said a bitch fly, what you think of? Her? Shit, I'ma take her home. I'ma break bread. I'ma be the one who left holding my head. I'ma wild out, she gon' get gone. I'ma keep driving drunk. lump songs. She gon' get tired, I'ma be on fire, I'ma look back, I'ma remember her song. All these hoes wanna leave with a nigga like me. La la like me. I am the black Russian. We poppin' bottles, we spendin' cash in it. You want to do Echt, um, als je hier veel geld mee verdient met het liedje hou je weinig over volgens mij Het is namelijk Timati, P. Diddy, DJ Antoine en Dirty Money I'm on you op ZFM, je luistert naar zondag in Kenmerland. En um, zometeen ja, even wat nieuws doornemen, want onder andere is er nieuws over Schiphol en over de Albert Heijn Nou, We komen er allemaal regelmatig, dus um, ik denk dat het wel interessant is ook zometeen muziek van The Whispers en The Beat Goes On. De Shapeshifters, Lola Team hoor je zo. En hier is Secure. Ik blijf een beetje in de pinkpoem sfeer. Ik heb het heel veel vandaag over. Heb misschien een heel goede indruk bij mij achtergelaten. Ik heb ze daar ook gezien. Dit is Why Can't I Be You? Why can't I be you? Hey Albert Heijn stelt de invoering van de nieuwe bonuskaart uit. Nou, wat, stelt de, wat houdt de nieuwe bonuskaart in dan? Via de nieuwe kaart zouden klanten persoonlijke aanbiedingen krijgen. De supermarktketen kondigde de nieuwe kaart begin dit jaar aan... ...maar kreeg kritiek van de klanten. Die vroegen zich af of Albert Heijn wel persoonlijke gegevens mag verzamelen... Als bron van aanbiedingen. Daarom wacht Albert Heijn nog even mee. Dat lijkt me best een, een goed idee, toch? Ja, zeker weten. heb je gewoon, stel je voor, ik haal bijna elke, nou niet elke dag, maar om de twee dagen haal ik wel zo'n sappie. Weet je wel bij de Albert ja. Heijn. Dan sap. En stel dat ze zien dat ik het elke twee keer twee haal, dat misschien wel zeggen, nou jij krijgt van ons uh, 30% korting of zo. Dat lijkt me wel goed. Ja. Schiphol gaat de komende maanden kantoorpersoneel inzetten om vele reizigers te helpen. In de maanden juli, augustus en september reizen ongeveer 14,8 miljoen passagiers via de Nederlandse luchthaven. Het kantoorpersoneel wordt ingezet om reizigers te begeleiden en de weg te wijzen. Schiphol verwacht dat vrijdag 27 juli dit, dit jaar de drukste dag wordt. En volgens 77.000 mensen op de luchthaven. 27 juli, ja het is altijd die week. is altijd. Ja, uh... met je begint ook een beetje de bouwvakken. Dus... Ja precies. En uh, dit is wel een leuk, leuk en apart nieuwtje, want 1 op de 10 Nederlandse jongeren overweegt plastische chirurgie. Meiden zijn niet tevreden over hun dijen uh, en borsten. Jongens zijn niet tevreden over hun buik, geslachtsdeel en kapsel. In andere landen is het aantal jongeren dat denkt aan plastische chirurgie, chirurgie, chirurgie. veel groter. In België bijvoorbeeld is het 15%, in Brazilië is het zelfs 50%. En daar komt een onvermijdelijke vraag. Wat wil je veranderen in jezelf? Wat ik wel veranderen aan mezelf. Ja. Hoe? Je hoeft niks, hè? Je hoeft niks. Ik zou het zo niet weten. Ik zou misschien wat langer willen zijn, hoor. Wat langer? Ja. Ik ben lang genoeg. Ja, het is lang genoeg, maar ik ben niet lang genoeg. Ja, okay. ik ben wel lang genoeg. Ja, ik ben nu 1,76 of zo, Nou, 10 centimeter bij. Iets langer, heb je iets meer overzicht, weet je wel. Ja? Nou ja, wat ik, wat ik zou willen veranderen, kan ik niet, niet veranderen met plastische chirurgie. Mijn gedrag en dingen wat ik doe. Ja, oké, oké, oké. Maar dat, dat, dat zou je wel kunnen veranderen, snel. Ja, maar niet met de Nee, oké. Okay. En jij, Pascal? Ik, ik kan het wel weten hoor. Wat jij zou willen. Wat? Wat, wat zou jij veranderen? Ja, ja, zou je haar uh, weer bij willen? Bij willen? Ja. Nee. Of vind je het wel prima zo? Ik hoor van een heel hard gelach boven Nou, nee, dat ga Ik vind het prima zo aan elkaar vol. Oké. en maak het wel eens een beetje groeien maar dat te strak. Ik van het is weer te lang. Dan gaat het er net zo Ja, ja. Ja, dat, dat kan natuurlijk ook Het is misschien ook wel heel lekker nou. ik, uh, ik zou het niet willen Maar ja, kijk, 15% van de Of uh, 1 op de 10 jongeren En vooral jongens vinden gewoon dat uh, Als ze kaal worden, dat ze daar gewoon niet aan willen doen Wat op zich heel logisch is maar ja, die, niet iedereen heeft er last van, natuurlijk. Ja, nee. Ik heb, heb voor mezelf een vrij diepe inname. We ja. uh, krijgen een voorzijde, zet, maar noemen ze dan een soort eilandje. Maar uh, <laughs> ik, ik, ik heb zo van, dan te er liever vanaf dan. Ja. En, uh, kaal het het wordt staat je een, wel, moet je zeggen. Het korte haar staat ze aan mij sowieso wel. Nou, ja, dan heb ja. ik zo van, dan, waarom ga ik het er niet gewoon afzetten? Ja, waar, ja en, uh, precies. Zo kan het ook, natuurlijk. En het heeft alleen maar voordeel ook met mijn werk, dat ik niet zo snel aan mijn haren word gedrukt. <laughs> <Ja, laughs> Door al die lekkere dus, uh, meiden die aan je haren zitten. Ja, nou, dat valt op zich wel mee. Oh, maar als er ruzie uitbreekt, dat is niet aan mijn haren Kijk, ja, ja, hem. ja. Heel goed, heel goed. Een Drentse archeoloog heeft met een medaille een bierschat gevonden. Op de Titi-trein in Assen. Een man gelooft zijn eigen ogen niet. Toen hij begon te graven op, op de plek waar zijn dictator zwaar, zwaar op til sloeg. Hij ontdekte een koelkast die gevuld was met zo'n 30 sixpacks. Hij ging al vaker geruchten over geheime biervoorraden. waarmee Titi-bezoekers de hoge bierprijzen zouden omzeilen. Dat was echt een bierschat hoor, reis. Kijk eens. zo, lekker op 30 op de Ik denk de Ja, dat dacht ik ook aan. <laughs> Hoe lang was het geleden? Twee ja, jaar terug? Een dus, jaar terug? Ja, we was toen Chesto draaide voor de laatste ja. keer Toen stonden we met, uh, met een groep vrienden stonden we bij Karninendag op het Museumplein Er uh, stonden we bij een, uh, bij een groepje containers bij elkaar ja. En ertussenin lag een tas Een cool tas ja. En we trekken die tas open En gewoon twaalf biertjes En een doosje gaan ja. Dat was ook echt een schat, hè? Zo Het was, uh, was, was, was, was wel heel erg leuk We voelde ze meteen helemaal goed Ja nou ja, op zich is het wel duidelijk, want die prijzen liggen tegenwoordig zo hoog dat... Uh... Ja, 2,50 voor een biertje blijven. je? Wij waren uh, vrijdag bij uh, Grote Markt in Haarlem. Bij het uh, Love uh, Lente ja. on Tour. 2,50? 2,50 voor een biertje. Valt nog mee hoor. Ja, tuurlijk. In de koel gebruiken, 2,40, voor, uh, 240 ja. voor een biertje Maar dan krijg je een, va een vaasje. Een vaasje. Toch? Ja. Nou ja, tot zover uh, berichten. Uh, zometeen, muziek van de Shapeshifters en Eric Clapton. En ja, dit is lekker zeg. Een beetje terug naar de disco tijdperk. Hier zijn de Whispers op ZFM. En and the beat goes on. 6.9 Zie op ZFM en Forever Man Zometeen hier Aldo Moraal van de, van de vijf tot 6. En Aldo wat ga je doen? Ik heb een uh, interview met uh, een, uh, een uh, vriendenbandje oh. Die heb jij gisteren al behandeld in Entertainment for voor jou ja. uh, Ik heb een... Uh, uh, ik maar vertel er wat meer over ja dat komt dan in de uitzending ja. Oh oké okay. ik, uh, ik heb een heel interview ermee met een, uh, met een gitarist En een beetje de manager van de van Ja de, de die dat allemaal regent voor de band de Oké oh, oké okay. okay, okay. En ik heb uh, natuurlijk muziek Ik heb uh, denk heb je muziek ja? <laughs> ja zo goed uit Dat is uh, heel origineel hier op de radio muziek draaien Ja yeah. Nou, ik heb uh, denk ik uh, de twee uh, liedjes gevonden, denk ik, voor de, voor die kans maken voor de zomerhit 2012. Oh, oké. Okay. En ik heb een uh, filmpje over uh, André Kuipers, die uh, geland is op aarde. Oh, een filmpje? Ja, maar mensen kunnen het niet... Uh... Ja, er zit ook geluid bij. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. En ik ga de dingen bij beschrijven. Leuk. Zometeen hier, Aldo Moraal dus uh, live. En uh, we hebben een begin van de uitzending al gedraaid, maar we doen het gewoon nog een keer. Ja! Het even la, leuk. En check de clip Dit is Cerebro En uh, wat mij betreft de zomer van 2012 Dit is Mama Luba Forward. We never sleep, but we always have a good time. Good time, good time, good time baby, we watch the sun rise, we roaming all through the night. See Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur Herman Vriend met het NOS journaal De A50 tussen de knooppunten Grijzoord en Ewijk staat op nummer 1 in de nieuwe file van de ANWB De A50 wordt inmiddels verbreed maar door de werkzaamheden is er daar tijdelijk meer verkeershinderd de oude lijstaanvoerder, de A4, tussen Roelvaar en Sveen en Hoogmade, is dankzij een nieuwe spitstrook gezakt naar plek 5. Uit de cijfers van de AWB blijkt verder dat weggebruikers steeds minder last hebben van files. Marokko heeft een cruise schip met homo's geweigerd. Volgens de rederij mag het schip niet aanleggen in de haven van Casablanca, terwijl dat eerder wel mocht. Het schip is volgens de rederij